11 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. De verlaging van de BTW op onderhoud en verbouwingen van naar 6 gaat in op 1 maart. Dat heeft minister Blok bekendgemaakt in een toelichting op het akkoord over de woningmarkt. Dat hij gisteren sloot met de oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP. Blok had die partijen nodig om een meerderheid te krijgen voor zijn plannen. Het geeft een impuls aan de woningmarkt. Het zorgt voor doorstroming op de huurmarkt. Het pakt het scheefwonen aan. Het zorgt voor zekerheid op de koopmarkt. Waardoor ook daar weer beweging in kan komen. Starters weer woningen durven kopen. En het zorgt er ook voor dat een impuls wordt gegeven aan de bouwsector, een belangrijke banenmotor in Nederland. Blok prees de partijen voor de samenwerking. En behalve Blok toonden ook D66, ChristenUnie en SGP zich opgetogen over de aangepaste plannen. De vakbonden CNV en FNV zijn meldpunten begonnen over de omstreden crisismaatregelen van bedrijven. Volgens CNV-vakmensen houden bedrijven steeds vaker vakantiedagen van werknemers in, met het argument dat het crisis is. Ook worden kilometers niet altijd meer vergoed en er wordt loon ingehouden. Dat gebeurt steeds vaker, zegt het CNV. Het zijn geen incidenten en het lijkt echt wel sprake van dat eigenlijk zo na de jaarwisseling ja, er wel een beweging op gang is gekomen. En het lijkt ook wel alsof werkgevers zoiets hebben van... ja, het is niet meer een non-issue. Uh, ja, ik ga er met mijn personeel over in gesprek. En mensen worden daar ook min of meer onder druk gezet. Ja, met het alternatief. Want ja, als je het niet doet, dan raak je je baan kwijt. Vooral in de bouw, de metaal en andere sectoren... waar bedrijven het economisch moeilijk hebben... komen die situaties voor, zeggen de bonden. FNV-bouw begint binnenkort ook een meldpunt. In een uitgebrande berghut in Californië is vermoedelijk het lichaam gevonden van de gezochte Christopher Dorner. De politie maakte al dagen met honderden mensen jacht op de ontslagen agent. Die wilde wraak nemen op zijn vroegere collega's die die verantwoordelijk stelden voor zijn ontslag bij de politie. Forensisch onderzoek moet uitwijzen of het verkoolde lichaam inderdaad dat van Dorner is. De politie had de berghut omsingeld, maar de zwaar bewapende Dorner zich had verschanst. Na een schietpartij waarbij een politieman werd gedood vloog de hut in brand. Dieven die een paar weken geleden een monstrant stalen... uit het Catharijnenconvent in Utrecht... hebben het duurste deel tijdens hun vlucht achtergelaten. Dat heeft het museum vandaag bekendgemaakt. Ja, het is een, uh, het grootste stuk met zeer veel edelstelen. Dus we zijn heel erg blij dat dat inderdaad bewaard is gebleven. Maar ik wil wel benadrukken dat het ons natuurlijk wel gaat... over, de to over het totaal, over de ensemblewaarde. Uh, de waarde van het stuk is alles bij elkaar. En we hopen dan ook zeer dat er extra tips komen en dat een monstrans gevonden wordt. En die complete monstrans heeft een waarde van een kwart miljoen euro. De dieven liepen eind januari op dag het Utrechtse museum in, sloegen een vitrine in en namen een deel van de monstrans mee. Het Catharijnen Convent had het stuk in bruikleen. Dan het weer, nog zonnige periode. Het blijft droog en het is iets boven nul. Morgen van het westen uit dooi met sneeuw en mogelijk ook ijzel. Ook dan is de middagtemperatuur iets boven nul. Waanzinnige winstweken bij Macro. Alleen maar winstpakkers voor waanzinnige prijzen. De vertrouwde winstpakkers van Macro. Al jaren winst die snel gemaakt is. Vindt u ergens anders een lagere prijs, dan passen we hem direct aan. Zo werkt dat bij Macro. Partner voor ondernemend Nederland. Dit is voor iedereen die zakelijk wil rijden. Maar wel met zijn hart. Die niet de route wil volgen, maar de weg wil wijzen. Die geen plekje wil zoeken, maar ruimte opeisen. Dit is voor iedereen die past in de Citroën DS5 Hybrid 4. Nu met 14% bijtelling en 200 pk. Pak je kans en ervaar de luxe bij de Citroën Dealer. Citroën, creatieve technologie. Waanzinnige winstpakker bij Mako. 25% korting op het gehele assortiment afvalhemmers. Radio Vara, Radio 1. De Gids.fm met Deborah Plekkenhorst. Goedemorgen. Wonderlijk en ontregelend theater. Zo wordt het werk van Jetse Batelaan getypeerd. Hij is de artistiek leider van theater Artemis in Den Bosch. En ook de term doelgroepentheater valt. Is dat dan de toekomst in tijden van bezuinigingen? Ik vraag het hem zo meteen. Duizend en één vrouwen uit de Nederlandse geschiedenis. Naast beroemde vrouwen ook vrouwen die vergeten zijn... maar wel belangrijk waren... Schrijfsters bijvoorbeeld, maar ook abdissen, reuzinnen, avonturiersters, kunstenaressen, zakenvrouwen of zangeressen. Daarover verschijnt zowel een boek als een tentoonstelling met bijzondere attributen. Van wurgdoeken tot een wel heel beroemde BH. Wij zijn zometeen bij de opening. En politiek forum Midweek Den Haag bekijkt hoe het kabinet struikelend tot een akkoord over de woningmarkt is gekomen. Wie had de regie? En wie wilt u onze regie zien? Surf naar gids.fm. Ja, dat akkoord over de woningmarkt. In Den Haag is de persconferentie daarover nog altijd gaande. Verslaggever Hans Andringa. Hans, komen daar nog nieuwe dingen uit? Ja, de details die komen wat verder naar buiten. Het gezelschap is het perscentrum Nieuwspoort ingestruikeld... om in jouw terminologie te blijven. En wat we daar zien zijn toch wel vier mannen die heel erg blij zijn... dat ze tot een resultaat zijn gekomen. En er is één man meer blij dan de andere nog, want dat is minister Blok... Hij heeft de afgelopen dagen heel veel moeten regelen... en ook toegeven aan de drie partijen die hem nu uit de brand hebben geholpen. Want er zullen minder grote huurverhogingen komen... dan minister Blok aanvankelijk had bedacht. Er komen meer maatregelen om starters op de woningmarkt te gaan helpen. Er worden wat soepeler hypotheekregels ingevoerd. En er komen maatregelen om bijvoorbeeld aan energiebezuinigingen te gaan doen in woningen. Dat zijn maatregelen die aan de ene kant uh, goed zijn voor de huurmarkt en voor de woningmarkt. Wat je ook uh, hoopt, uh, wat je ziet, is dat deze partijen hopen dat dat ook uh, de bouwsector weer zal aantrekken. Dat er weer beweging komt op zowel de huur als uh, de koopmarkt. Maar een aantal toezeggingen heeft minister Blok moeten doen. Want die maatregelen uh, bijvoorbeeld minder huurverhoging, uh, bijvoorbeeld uh, subsidies geven voor uh, de energiesector, dat gaat minister Blok 200 miljoen euro per jaar kosten. En het is natuurlijk de vraag hoe dat opgelost gaat worden. En het antwoord dat Blok daarop gaf... Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. De begroting van mijn ministerie bestaat vrijwel uitsluitend uit de huurtoeslag... Um, dus het ligt niet in de reden dat het daar volledig uit wordt uh, opgelost. Uh, dus het wordt een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Dus ook andere ministers en ministeries moeten bloeden voor het akkoord... dat minister Blok nu met D66, ChristenUnie en SGP heeft uh, gesloten. Die drie partijen die gaven trouwens nog wel even feintjes aan... dat ze hier niet achter de tafel zitten met Blok... omdat ze nou zo blij zijn om dit kabinet te helpen. Maar ze willen de meest verschrikkelijke onderdelen... uit het plan van minister Blok van het kabinet halen... en uh, verbeteringen aanbrengen, nogmaals voor uh, huurders en uh, kopers. Nou, De persconferentie die gaat nog wel even door. Blok moet heel veel vragen beantwoorden. Onder andere over waarom die de afgelopen dagen zo... In de beeldvorming slecht heeft onderhandeld, slecht geopereerd de afgelopen dagen. Hij zweet daar wel een beetje bij, want het zijn geen makkelijke vragen voor een bewindsman... die hier eigenlijk vandaag alleen maar met een blije glimlach wil zitten te worden. Hans Andringa in Den Haag. De Gids. Nederlandse militairen zijn lang niet allemaal ijzervretende vechtmachines. Sterker nog, vorig jaar zakten zelfs 3300 militairen voor een eenvoudig sportexamen. En nog eens 15.500 militairen namen niet eens de moeite om op te komen draven voor hun conditietest. Aan de telefoon René Schilpenoort. Hij is waarnemend voorzitter van de AFNP. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, wat stellen onze militairen nog voor als ze zelfs een conditietest niet kunnen halen? Ja, uh, dat is natuurlijk wel, uh, daar zit wel enige nuance in natuurlijk. Uh, we praten natuurlijk niet over uh, dat alle militairen die uh, operationeel bezig zijn... nu in één keer uh, niks meer voorstellen. Want bij operationele eenheden wordt uh, volop gesport en geoefend... en die zijn wel degelijk fit. Dus het gaat om Alleen de militairen die niet... hier nog zijn, bijvoorbeeld? Ja, we praten ook over militairen die natuurlijk... Uh, doordat ze al wat langer meelopen, uh, blessures oplopen... Uh, op een gegeven moment staffuncties, specialistische functies krijgen... Uh, daar is door de jarenlange afbraak natuurlijk die ook bij de fysie toch al plaatsvindt uh, zijn allerlei faciliteiten om te sporten, om je fit te houden, uh, begeleiden, zijn eigenlijk allemaal uh, ja, verminderd en uh, afgenomen en uh, ja dan krijg je dat die mensen minder goed in staat zijn om uh, zichzelf fysiek fit te houden, want dit gaat natuurlijk niet over alleen maar een testje, dit gaat over uh, de fysieke fitheid door het jaar heen. Nou zegt u het maar, wat moeten ze dan bijvoorbeeld doen in zo'n test? Nou ja, ze moeten dan 12 minuten hardlopen en moeten ze een bepaalde afstand inhalen, ze moeten opdrukken, ze moeten uh, uh, zeg maar sit-ups doen. Overigens iets waar veel klachten over zijn, omdat het een ongezonde uh, oefening is. Voor de buikspieren zijn die. Ja, voor de buikspieren, alleen op een manier die slecht voor je rug is uh, volgens veel mensen. Nou, en dat, uh, ja, dat zorgt natuurlijk toch voor dat uh, mensen die uh, niet meer de gelegenheid krijgen om, om die, uh, die uren sport, die ze eigenlijk zouden moeten hebben, om die ook uh, te gebruiken in de tijd van de baas. Ja, dat die minder fit worden. Maar twaalf minuten hardlopen moet toch wel kunnen. ook al kan je niet altijd in de tijd van de baas een beetje sporten. Ja, dat klopt. Het is natuurlijk ook wel een gedeelde verantwoordelijkheid, dat erken ik meteen. Maar het zit natuurlijk wel aan twee kanten. Uh, als je die tegen uh, militairen zegt dat ze verplicht fit moeten zijn. moeten daar ook de faciliteiten tegenover staan. Welke faciliteiten wilt u? Want hardlopen kan bijvoorbeeld ook gewoon buiten, denk ik. Dat klopt, maar dat betekent vooral de faciliteiten in tijd, begeleiding. Het is niet iets wat van, van nu of vandaag is. Dit is natuurlijk iets wat door de loop van de jaren ontstaan is. En als mensen eenmaal minder fit zijn, dan zijn ze het niet in één keer weer wel. Dus dan moeten ze begeleid worden en dat moet wel op een gezonde manier. Want welke gevolgen heeft het als ze niet fit zijn en toch misschien opeens uitgezonden moeten worden? Maar nou ja, dat uh, zou natuurlijk grote gevolgen kunnen hebben. Mensen die in een uh, missiegebied komen, moeten gewoon fit zijn. Uh, worden overigens niet uitgezonden als ze die fitheid niet hebben. Dan volgt er wel een, uh, een trainingsprogramma, zover ik weet. Maar uh, dat zou natuurlijk gevaarlijk kunnen zijn. Dus die mensen moeten gewoon fit zijn als ze uh, op, uh, op missie gaan. Maar los van de mensen die niet fit zijn, er waren er ook nog eens 15.500 die gewoon niet opkomen ja. dagen. Hoe kan dat dan? Ja. Dat wordt al gezegd, maar dat is natuurlijk ook weer een gedeelde verantwoordelijkheid. Het heeft te maken dat ook commandanten onvoldoende uh, sturing geven... om te zorgen dat die mensen wel die test gaan doen. Uh, nou is het ook nog zo dat, uh, ja, de, dat veel mensen uh, juist omdat ze uh, druk hebben uh, op hun schouders... om wel dagelijks bepaalde productie te leveren... Uh, uh, afzien dan van uh, deelnemen aan zo'n test. En als daar dan onvoldoende uh, op gestuurd wordt, dan krijg je dit soort situaties. Er staat ook geen sanctie op als je niet komt opdagen? Nou ja, dat hebben de commandanten zelf in de hand. We hebben functioneringsgesprekken. Een militair is natuurlijk een bijzonder beroep. Dus die hebben zelfs nog een eigen tuchtrechtsysteem. Dus daar zijn wel deze sancties op. Ja, de hoofdredacteur van het AD schrijft zelfs in zijn commentaar vanochtend dat iemand die niet komt opdagen gewoon maar ontslagen moet worden. Ja, dat vind ik wel erg ver gaan. Uh, dan moet wel uh, aan alle kanten van beide zijden de verantwoordelijkheid zijn ingevuld. En dat is uh, op dit moment belangen na niet zo. Kortom, men moet elkaar wat meer tegemoet komen? Ja, men moet uh, van beide kanten daar meer aan doen. Een beetje meer tijd, een beetje meer faciliteiten en de militairen ja. wat meer uh, zin en wil? Ja, maar goed, het zijn natuurlijk niet alleen maar fitte mensen die ook kunnen sporten. Hè. vergeet niet dat er ook mensen zijn die gewoon uh, door blessures, ziekte enzovoorts uh, uh, niet kunnen, uh, de test niet kunnen halen. Want dit is maar een test. Dit is een, een testmoment eens in het jaar, zoals ze het hele jaar zouden moeten sporten. En je zou maar Kom. net geblesseerd zijn, ja. Ja, dat gebeurt gewoon. En er komt ook nog bij dat wij ook nog hebben meegekregen... dat er nog geen fatsoenlijk registratiesysteem is. Dus we hebben eigenlijk absoluut geen zicht of deze cijfers überhaupt kloppen. Kortom, meneer Schilpoort, er is werk aan de winkel, zou ik zeggen. Er is zeker werk aan de winkel. Zo is dat. De waarnemend voorzitter van de militaire vakbond AVP, Hartelijk dank. Alsjeblieft. De Welke vrouwen hebben een belangrijke rol gespeeld in de Nederlandse geschiedenis? Het zijn er meer dan u denkt en ze zijn ook niet allemaal even bekend. Het is allemaal te lezen in het lijvige boek Duizend en 1001 Vrouwen uit de Nederlandse Geschiedenis van historica Els Kloek. Het wordt vandaag in Amsterdam gepresenteerd en daar hoort ook een tentoonstelling bij. Verslaggever Robert-Jan Boy is daar samen met de schrijfster. Dag Robert-Jan. Oh ja, die is ook. Ja, goedemorgen Deborah. Dag. Ja, praat me rustig door. Ik hou even een kleine inleiding. Want uh, Els Kloek, de schrijfster van het boek, is bezig met uh, wat het herschikken van een aantal voorwerpen wat hier in een van de ruimtes te zien is. Ja. Een paar kleurige, houten, ja, Sieraden, soort... Zijn Sieraden Sieraden lijkt het wel, ja. Ja, van de Groningse... ja, je oor kunt hangen, bijvoorbeeld. Ja, van de Groningse kunstenares Alida Pot... die uh, medeoprichter was van uh, de bekende kunstenaarsgroep De Ploeg. Ja. En uh, zij was heel erg progressief en geavanceerd... En... Een van de broches is nou een beetje omgevallen. Dus die ja. moet even geherschikt worden. En uh, ze zitten in een plexiglasdoosje. Ja. Oh, dat moet helemaal opengemaakt dat worden. Dat moet opengemaakt worden. En die ja. plexiglasdoosjes illustreren een aantal van de vrouwen... uit dit hoofdstuk over de 20e eeuw. Hoe hoort het eigenlijk? Is een oud boek wat ja, er boven ja, ja, staat. Ja, leuk. leuke. Van Amy uh, Goskamp ten Haven. Dat is natuurlijk ook een van de vrouwen die in ons boek zit. Daar één ja. vrouwen. En uh, zij was een schrijfstuk. En eigenlijk droomde ze ervan om een hele bekende romanschrijfster te worden. Ja. Maar helaas is ze alleen maar bekend geworden van haar etikettenboek. Hoe hoort het eigenlijk? Ja. Maar de vrouwen die hier staan of getoond worden op deze manier zijn allemaal dood. Ja, nou, dat is een overeenkomst. Ja, ja, ja, dat hebben ze met elkaar Waarom eigenlijk? gemeen. Nou, omdat uh, wij vonden... Het is een biografisch naslagwerk. En een biografie, vind, je, vind ik... Kun je eigenlijk pas schrijven als iemand dood is. Want dan ja. is een leven afgerond. Dus dat was een van de criteria die we hanteerden... Voor opname ja. in het boek. Andere criteria? En andere criteria waren dat ze... Uh, betrokken moesten zijn bij de Nederlandse geschiedenis. Dat wilde zeggen dat ze of in Nederland geboren moesten zijn... of hier in Nederland actief zijn geweest. Daar hoorden dan wel ook de overzeese gebiedsdelen bij... want we wilden heel graag ook de koloniale geschiedenis in ons project betrekken. En verder uh, moesten ze of een bepaalde prestatie hebben geleverd... Uh, dus bijvoorbeeld uh, bijzondere sieraden maken of kunstenaars vereniging De Ploeg oprichten. Alida Pot, die Ali naam, ja, die, die naam vergeten we nooit meer. <laughs> uh, of je moest uh, een bepaalde reputatie hebben Juist. gehad. En uh, daarvan is een voorbeeld... Uh, trein van Hamburg, dat was een moordenares... Uh, waar pamfletten over zijn verschenen. of uh, ja, We hebben ook een gifmengster, goede Mie. Hè, dan kan je je afvragen, van, was dat nou zo'n frustratie? Nee, maar ze is wel heel berucht geworden. Ja. Dus daarom uh, komt ze toch in ons lexicon. Kunnen we even naar een andere ruimte de lopen? Ja, dat, nog eventjes hier aan van Alida Pot. Daar heb je de naam weer. <lacht> eventjes, uh, hè? Ja. Wat, ik... ja, zullen we naar de... Uh, dit is het algemeen. Oh, dit is eeuw. Wat is de oudste vrouw, overigens? Uh, dat is Cunera. Cunera. Cunera. Of... Die ligt hier. Uh, Wacht even, uh, ja. Dit is een burgdoek, een zogenaamde burgdoek. Allerlei Cun uitgeplozen stukjes touw lig liggen ja, ja, hier. Ja, ja, ja. Cunera was uh, een vrouw uit uh, de vierde eeuw uh, die heel erg goed was. En de koning uh, van die gezeteld was in Renen, die uh, ja, was heel erg onder de indruk van haar. En daarom werd zijn vrouw, de vrouw van de koning, jaloers op haar. Dus die heeft er toen stiekem laten wurgen met met deze doek en toen heeft ze er in de... Met die doek? Ja, met deze doek, zeggen ze. Oh, zeggen ze. Ik weet niet of het nou, waar uh, is, maar uh, het is al je... eeuwenlang, uh, ja. Ja, je moet zeggen, hier staan een paar reusachtige schoenen. Ja, je kijkt die... je oog uit hier. Ja, dat is maat He? 55. Maat 55, een ja, paar bruine, die... oude, afgetrapte schoenen. Ja, die horen bij treintje Kever en dat was een 17e-eeuwse vrouw uit Edam. Ze ja. is niet oud geworden, ze werd maar uh, 17 jaar. Een ja. kermisattractie, die was wel 2,60 meter 60 lang. Twee ja. meters treintje Kever. Treintje Kever. Ook ja. nooit van gehoord. Nee, nee, maar daarom is dit boek gemaakt. hè. Hier het hoedje van uh, Major Bos, Boschard. Major Boschard, ja, schattig hè. Leger ja, ja. des Heils. En hier. Daarnaast uh, liggen, dat vind ik wel heel mooi. Dat De bustehouder van die Die, die, die, die ja. koperen, goudkleurige. Ja, die uh, rondjes. Die met... rondjes die je kent ja. van de foto. Nu. Ja, er wordt altijd gezegd dat haar borsten niet het mooiste onderdeel van haar lijf mm. waren. Nou, als je deze BH ziet kun je daar iets bij voorstellen. Maar waarom moest dit er allemaal komen? Dat hele lijvige boek ja dat ik een bijbel bijna. Waarom? Ja, ik vond dat uh, vrouwen uh, zo onzichtbaar zijn in de geschiedenisboeken. En ik dacht, hoe ga je dat nou doen om ze meer zichtbaar te maken? En onze reflex is heel lang geweest om dan vrouwen als groep te behandelen. En op een gegeven moment dacht ik van... Nee, eigenlijk maak je ze pas zichtbaar als je de als je ze biografisch behandelt. Dus toen dacht ik van, nou, dan moet je een soort uh, lexicon gaan maken. Dus een biografisch woordenboek van vrouwen in de Nederlandse geschiedenis. Ja. Want vrouwen hebben ook recht op individualiteit. En zijn we nou goed bezig met de vrouwen? Ja, maar we moeten nog even een beetje geduld hebben. Een ja. beetje geduld? Hebben. Ja, een beetje geduld, want we zijn eigenlijk ruim 100 jaar pas bezig... goed bezig met emanciperen. Dus, ja. we, maar vrouwen gaan het langzaam maar zeker wel overnemen, ben ik bang. Mm -hmm. Mannen moeten mm -hmm. op het tellen passen. Mm -hmm. <laughs> ja. Goed, Sissi, de buitengewoon tevreden, Els Kloek. Hè? Ja, Dat heel het heel allemaal erg. gelukt is. Ja, de dikke bijbel over de duizenden en één vrouwen uit de Nederlandse geschiedenis. Ja, en het is en... ook bovendien een prachtig boek geworden. Dat wil ik nog heel graag even kwijt. Ja. Want het is vormgegeven, zowel het boek als de tentoonstelling... door Irma Boom, de beste ontwerpster die we op het ogenblik hebben in Nederland. En daardoor ja. is het echt super gaaf geworden. Oké, okay, terug naar de sieraden van Alida Pot. Ja. Daar hebben we die naam weer. Ja. Gefeliciteerd. Ja, dank je wel. Robert-Jan Boy was met historica Els Kloek in Amsterdam. Zij schreef het boek Duizend en Eén Vrouwen uit de Nederlandse geschiedenis. En morgen is de tentoonstelling die daarbij hoort. Ook voor het publiek toegankelijk. Well, if you ever plan Jack, take my way, it's the highway Get your kicks on Route 66. Well, it winds from Chicago to LA. More than 2,000 miles all the way. Get your kicks on Route 66. Well, it goes through St. Louis, Joplin, Missouri. Oklahoma City looks so, so pretty. Route 66. Route 66 van Chuck Berry de ik ben Theater. En soms loopt er wel eens iemand inhoudelijk in zijn blote kont, ja. Maar als jij dat porno vindt, zit het echt in jouw ogen, hoor. Staat mijn dochter inhoudelijk in haar blote reet? Eerste versie schrijf je met je hart. Tweede versie met je hersens. Een fragment uit de succesvolle theatervoorstelling Kloaka... met onder andere Gijs Scholten van Afschat. Is het in deze tijd van bezuinigingen nog leuk om theater te maken... en ook nog eens theater dat dan weer net even anders is? De 34-jarige Jetse Batelaan zou dat als geen ander kunnen weten... want hij maakt de overstap van regisseur naar artistiek leider... van Theater Artemis in Den Bosch. En hij is bij mij hier in de studio. Goedemorgen... Goedemorgen. Ja, pas 34, maar al flink wat uh, prijzen in de wacht gesleept met theatervoorstellingen. Uh, wonderlijk, radicaal en ontregelend worden ze genoemd. Kunt u zich een beetje vinden in die typeringen? Uh, nou, ik voel me op zijn minst uh, gestreeld door die uh, typeringen. Maar nou ja, ik probeer het wel altijd. Uh, nou ja, theater niet. Zoals het behoort te zijn, probeer ik altijd wel naar een uitweg te zoeken... hoe dat ook eventueel anders zou kunnen. Want hoe, hoe zou theater uh, ja, behoren te zijn, misschien in mijn ogen? Nou ja, er komen mensen op, meestal toch. En dan gaat er iets gebeuren, of die mensen gaan uh, toneelstuk doen... of die gaan uh, en die hebben dan, krijgen ruzie met elkaar. Of die, de een is verliefd op de ander en die wil niet en dan wordt het moeilijk. En dan komt er een soort hoog drama en dan uiteindelijk komt het goed of niet en dan heb je applaus daarna en gaat het uh, valt het doek dan hè zeg maar. maar. Ja. Ja. <laughs> en en hoe zou het anders kunnen of moeten nou ja goed dan kan je op heel veel manieren in rommel ik heb ooit voor uh, kinderen vanaf acht jaar de voorstelling waarin hopelijk niets gebeurt gemaakt nou ja, dat, dat tornde al überhaupt aan het gegeven... dat er iets gebeurt in een voorstelling. Dus dat opende met... nou ja, er, er was een soort beveiliger. Er was één deur in dat decor en die werd op slot gedaan. En volgens kon er dus niemand op. Dus er waren wel acteurs, maar die kwamen, die kwamen de scène niet op. Dus die hebben uiteindelijk dat decor aan stukken moeten zagen... om überhaupt tot nede te komen. Nou ja, zo, dan, dan is het al iets anders. Dan speel je al met de basisverwachting van hoe... Uh, hoe theater is, daar zit je dan al mee te rommelen inderdaad. Mag ik er nog één noemen? Bijvoorbeeld uh, over bodybuilders, een voorstelling. De gespierde mannen, mooie sixpacks, maar die gaan vervolgens dialogen zingen en ook nog eens danspasjes maken. Dat is toch ook helemaal niet wat je verwacht? Uh, nee, in het de, in de, in de begin niet. Kijk, Het is eigenlijk gewoon een keurige opera die we hebben gedaan. Alleen met inderdaad uh, atypische zangers. Kijk, je ziet die jongens... Uh, dat is natuurlijk een hele andere verwachting als je die jongens ziet. en uh, ik liet ze ook heel veel herrie maken de hele tijd backstage. Dus je dacht echt een soortje zootje ongeregeld. Ja, dan vind ik het leuk om, dat, om die verwachting uh, om te draaien en uh, om te keren en uh, bij te stellen. En dat ze dat nou ja, zo heel mooi kwetsbaar daar hun brood komen bestellen. Zingend. En was dat ook een voorstelling voor jongeren? Uh, nee, niet niet. niet uh, kijk, ik ben nu afgelopen vier jaar ben ik vaste regisseur geweest bij het Rood Theater in Rotterdam. En nou ja, wij hebben, Rotterdam is niet een hele natuurlijke theaterstad. Of er zijn ook heel veel mensen die je niet bereikt. Als je gewoon een voorstelling maakt, hebben we hebben altijd de behoefte gehad om ook nou ja, met andere delen van de stad iets te doen. Dus in, noemen we dan de stadsprojecten. Nou, zo ben ik met die kickboxers uit Rotterdam-Zuid aan de slag gegaan. Maar dat was gewoon in, in principe ja, een voorstelling voor iedereen. Of voor, voor, nou, niet specifiek voor jeugd, nee. maar Is dat een beetje typerend voor misschien wel uh, ja, de hele theaterlinie... dat we steeds uh, minder teksttoneel gaan zien en veel meer fysiek bewegingstheater? Uh, dat zou ik hopen. <laughs> maar eigenlijk als je nu kijkt... Hè, er is natuurlijk een enorme bezuinigingsoperatie uh, geweest... En ik, dan zie je toch eigenlijk dat de grootste klappen vallen bij uh, nou, de kleine gezelschappen... en de, de festivals, de jonge makers. En dat toch de, de, de grote stadsgezelschappen, waar toch nou, nog dat repertoire toneel gemaakt wordt... dat die relatief, ik bedoel, die moeten ook bezuinigen. Ja, ouderwetse, dat die, zeg maar. Zou je kunnen zeggen. Er zat ook wel, er zit ook, er, juist is er ook een soort gekke restauratie gaande naar... Uh, we hebben natuurlijk ooit actie tomaat gehad. En toen zijn al die, is dat al dat oude wetsen van toneel gekogeld. En toen is er een soort heel veelkoppig theaterlandschap ontstaan. Maar het lijkt soms wel dat er nu bewegingen zijn... om dat weer terug in het hok te duwen. Nou ja, daar hoop ik... Uh... Uit te ontsnappen. Moet je dan ook specifiek een, een doelgroep in acht nemen? Artemis is dan echt een beetje voor jongeren uh, uh, ja en, en jongvolwassenen. Uh, ook natuurlijk voor, voor, voor zeg maar de grote volwassenen. Um, uh, maar ook specifiek dan voor die wat jongere groep is. Is dat een manier om het publiek aan je te binden en ook nog te overleven in deze tijd? Nee, dat, dat denk ik niet. Kijk, naar het Artemis zien dat is een gezelschappen... die zeggen dat heel mooi, voor vele leeftijden. Maar wij maken dus ook voor jeugd en voor kinderen. Ja, dat is er altijd geweest. Het is ook goed dat er, dat, dat er is. Maar ik geloof niet dat dat, uh, dat nu de toekomst is. Dat we inderdaad allemaal voorstellingen specifiek voor bouwvakkers... of uh, ik vind juist de schoonheid van theater dat en de bouwvakker en, en de tandarts en, en de puber... dat die gezamenlijk naar iets kijken wat, ja, waar iets verteld wordt of waar iets beleefd wordt... waar ze zich gezamenlijk in herkennen en uh, zich dus ook daarin indirect in elkaar herkennen... terwijl ze samen op die tribune zitten. Dus ik zou dat heel jammer vinden als we voor speciale groepen apart gaan spelen. Moet dat is niet de oplossing? lijkt me niet. Dan haal je de schoonheid van het theater weg. Namelijk dat het zo'n collectieve ervaring is. Hoe gaat Jetse Batelaan dat straks doen bij Artemis? Nou ja, door zo radicaal mogelijk iets te maken wat niet, wat niet een soort deftigheid uitstraalt. Van, hè, dat je denkt, ja, dat, dat behoor ik mooi te vinden... maar theater te maken wat zichzelf eigenlijk in de waagschaal legt en waar je misschien ook in eerste instantie... voor mij is ook de, de, de skepsis of de afkeuring... van hè, dat je misschien ook wel even niks vindt. Dat hoort voor mij ook heel erg bij... Ja, bij de, dat vind ik ook een hele legitieme ervaring. En dat... Uh, ja, dat, want daar schrikken mensen ook wel eens van terug. Of als ik terugdenk aan hoe ik met theater begor, uh, ging kijken... dan dacht ik, god, wat duurt het lang? En uh, niemand om me heen leek daar last van te hebben. Ik dacht, het is een soort geheime afspraak hier. Die mensen die zitten een toneelstukje ook te spelen. Dat... En later heb ik geleerd eigenlijk dat dat werk... Hè, want het is ook een soort werk om... zoals je een roman leest, ben je ook, ook eigenlijk altijd wel blij... als de laatste bladzijde voorbij. Of snap je dan? Ben je ook trots dat je dat gedaan hebt? Nou, dat zit in theater kijken ook. Dat is ook een je doet ook een soort ja een onderdeel van het genoeg is ook ja die, dat, dat werk wat je doet en die tijd die je overwint en uh, nou dat, ik hoop dat ik daar ook een soort openheid in kan vinden dat we dat. Dat iedereen dat ook toegeeft tegen elkaar. Dat dat ook hun werkje is. Is dat te... ook een omslag die misschien bij acteurs nodig is? Die echt een beetje gewend zijn om daar op het toneel te staan iets voor te dragen. en nu opeens misschien iets heel radicaal anders moeten doen? Ah, dat is ook wel heel moeilijk om daar in het algemeen over te praten. Kijk, ik, ik heb natuurlijk. Uh, er zijn heel veel verschillende acteurs. en ik heb natuurlijk inmiddels wel uh, door welke types ik uh, voor mijn uh, verhalen moet hebben. En die kunnen dat uh, heel goed en die. die uh, die zijn ook niet. Het zijn geen ijdeltuiten. Zij weten inmiddels ook uh, wie het Batelaan is en wat van hem wordt verwacht. Natuurlijk. Ja, ja, zeker. Ja. Wat wordt straks het um, ja, eerste wat we gaan zien, um, zeg maar, van, van ja, u als artistiek leider daar in Den Bos? Nou, dat is uh, best bizar, want dat duurt namelijk nog wel even. De, mijn eerste première is pas in april 2014. Zo. Want het is een. Uh, nou ja, de. de over, het is een overgang omdat mijn voorganger die is ziek is geworden. Dus het, uh, ik heb nog allemaal verplichtingen staan. Ik ga nog allemaal andere dingen doen, ook buiten Artemis. Artemis heeft ook dingen staan. Dus de eerste keer dat ik echt uh, zelf wat kan maken, is dan pas... en dan ben ik ook nog druk over aan het nadenken... maar het lijkt iets te gaan worden met napraten, gek genoeg. iets, nou ja, Een soort choreografie met woorden wil ik gaan maken. Dat klinkt Met Sjeud uh, de Boelers uit uh, Den Bosch. Maar goed, dat... Uh, en die kunnen ze nog wel aanmelden, wellicht? Die kunnen zich nog aanmelden. <laughs> nee, maar daar ben ik nog heel druk mee bezig. Om... Nog, uh, nou, wat is er, een maand of veertien uh, de tijd? Ja, dat moet nu wel, de komende weken, moet ik, moet ik het wel weten, hoor. Dus ik, uh, ik, ik weet het iets sneller. We houden minder gaten. Jetsen Batelaan, uh, hartelijk dank en veel succes natuurlijk bij uh, Theater Artemis in Den Bosch. Dank je wel. Tot 12 uur nog, negen weken vakantie. Ja, dat willen we allemaal wel natuurlijk. Maar naast de leraren die het vaak hebben, zijn het vooral de Tweede Kamerleden die dat ook hebben. Zometeen commentaar daarop in Politiek Forum Midweek Den Haag. Na het nieuws met Jan van der Putten: Radio 1, het NOS-journaal. Minister Blok heeft in Den Haag de plannen voor de woningmarkt gepresenteerd. Hij moest daarvoor een akkoord sluiten met D66, ChristenUnie en de SGP. Er is onder meer afgesproken dat de BTW op onderhoud en verbouwingen per 1 maart naar 6 procent gaat. Veel lager dan gedacht. En dat de huren minder stijgen dan eerder was gepland. En ook wordt de looptijd voor het aflossen van hypotheken verlengd naar 35 jaar. Peugeot Citroën heeft in 2012 een recordverlies geleden van 5 miljard euro. Verliezen bij de grootste autofabrikant van Frankrijk waren niet eerder zo groot. De tegenvallende resultaten zijn vooral te wijten aan teruglopende verkoopcijfers in Zuid-Europa. Amsterdam gaat de termen oulochtoon en autochtoon niet langer gebruiken. Dat is besloten op voorstel van de Partij van de Arbeid. Volgens de partij versterken de termen de tegenstellingen tussen de twee groepen in de stad. We gaan het voortaan hebben over Marokkaanse Amsterdammer of Turkse Amsterdammer, zei de woordvoerder van wethouder van S. En in het gooien zijn al de hele ochtend problemen op het spoor bij station naar de bussen. Is bij werkzaamheden een kabel geraakt. En daardoor kan een overweg niet worden bediend. En door die problemen is tot zeker drie uur geen doorgaand treinverkeer mogelijk tussen Amersfoort en Amsterdam. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is de gids.fm met Deborah Bleckenhorst. Zometeen nog Rutte 2. Veel frustratie is er over de rol van het CDA bijvoorbeeld, maar ook heel, heel veel vakantie. En er is ruzie tussen bluff en coldplay, geanalyseerd door de tekstontleders. Deze tekst, nou ja, drie woorden: beeld to last. to last van Melle. De de valreep heeft minister Stef Blok een akkoord bereikt... met de oppositie dus over de hervorming van de woningmarkt. D66, ChristenUnie en SGP helpen het kabinet in de Eerste Kamer... aan die felbegeerde meerderheid. Zojuist heeft die minister de plannen toegelicht in Den Haag. en Ik praat erover verder met Peter Kee, politiek redacteur van Pauw en Witteman... Francisco van Jolen, eindredacteur van de opinie- en debatsite Joop.nl... en ook in de mediatoren in Den Haag aanwezig... een van de hoofdrolspelers, Kees van der Staaij, fractievoorzitter van de SGP... Goedemorgen, heren. Goedemorgen. Peter K., um, ja, om met jou maar even te beginnen. Jij was natuurlijk bij de persconferentie van uh, de minister. Hij zag er opgelucht uit, vond ik. Ja, vond je. Nou ja, ik vond dat nou, die, ja een uh, beetje dat... minzaam lachend. Maar... Nou, van de vier heren achter de tafel was Blok eigenlijk het minst opgelucht, uh, uh, uiterlijk gezien dan. Hoewel Arie Slob uh, ook niet helemaal fris oogde. Die zal het later hebben gemaakt in nieuwswoord gisteravond. Dat kon je aan hem zien. Maar die andere twee heren, Pechtold en Van der Staaij... die zaten erbij alsof ze uh, net een nieuw kabinet aan het presenteren waren. Premier Pechtold premier Van der Staaij. Ik weet niet hoe ze dat verdeeld hebben. Maar die hadden het echt enorm naar hun zin. Vrolijke mannen, uh, mooie deal gesloten. Zo zag dat eruit. Ja, meneer Van der Staaij, u had het nou uw zin? Nou, ik vond het een, uh, een mooi moment... dat we inderdaad uh, als vijf partijen uh, kunnen laten zien... de drie partijen die uh, nu dit akkoord hebben gesloten. Maar dat moet natuurlijk ook wel... Uh, akkoord zijn van de coalitiefracties. Dat we inderdaad uh, in staat zijn uh, om tot zo'n breed akkoord te komen. Dat is goed nieuws. Ja, want wat heeft u nu echt uit het vuur gesleept? Nou ja, eigenlijk dat er meer lucht komt voor de koopsector. Wat versoepelingen rond de hypotheekverstrekking. Dat de scherpe kantjes eraf gaan bij de huurplannen. Hè, toch wel een, een lagere verhoging van de huur dan voorzien. Ook oog voor speciale groepen, mensen die in één keer uh, in, uh, inkomen erop achteruit gaan. Bijvoorbeeld als je werkloos wordt, dat je dan niet getroffen wordt door uh, die huurverhoging. Uh, en ook een impuls aan de bouw als geheel. Hey, die BTW-maatregel, nou, dat is dan een hele, hele stevige maatregel. En wat ik zelf ook uh, een heel mooi punt vind... is dat het totaal van deze maatregelen ook echt helpen voor starters op de woningmarkt. We hebben daar zelf in de verkiezingsperiode ook nogal een punt van gemaakt. Dat het veel aandacht voor... Uh, Probeer nou die, die starter uh, aan een woning te helpen. Dan geef je ook eigenlijk een enorme uh, impuls aan die hele woningmarkt. En nou, dat is gelukt. Als ik even kijk naar uh, de, de huurverhogingen. Dat wordt uh, maximaal 4 procent. Geen 9, geen 6,5 uh, getallen die ook genoemd zijn. Maakt dat dan echt wel een eind aan het scheef wonen? Wat toch wel beoogd is. Nou, het, is het, het, het is nog steeds natuurlijk nog wel een aardig bedrag. Wat er uh, aan huurverhoging kan komen. We moeten daar niet gering over denken. We denken dat het toch wel degelijk ook nog uh, met deze huurverhoging nog uh, een impuls van uitgaat... om te kijken van, hey, um, kan je niet op een andere manier... in je, uh, een dak boven je hoofd krijgen? Francisco? Oh, nou, ik ben daar toch wel somber in. Omdat het akkoord natuurlijk, wat dat betreft, niet alleen staat. Mensen kijken niet alleen naar de huur. Die kijken naar de rest van het perspectief. En dit blijft een bezuinigingskabinet. Dat betekent dat mensen toch weinig vertrouwen gaan hebben in de toekomst. Dus je moet maar zien of dat effect... Heer, het is een echt een compromis. Er lag een plan van Blok. Uh, dat was nogal, zou je zeggen, extreem of dat was nogal hard. En daar zijn nu allemaal uh, kantjes vanaf gehaald waardoor het uh, beter te accepteren is. Maar daarbij kan je ook zeggen van ja, het doel wat hij daarmee wilde bereiken... gaat hij dus waarschijnlijk niet meer zo goed bereiken als hij dat wilde. En een gat van 200 miljoen. Onze gezamenlijke verantwoordelijkheid, zei minister Blok. Uh, meneer Van der Staaij, hoe gaat u het vullen? Ja, kijk, ik uh, redeneer zo dat als dit akkoord er niet gekomen was en er geen meerderheid was voor de plannen van het kabinet... dat er een veel groter tekort uh, was geslagen in de begroting. Dus wij helpen eigenlijk al met dit akkoord... om een flink deel van dat tekort, om dat te dichten, van dat gat te dichten. En dan blijft er inderdaad nog steeds een gat over. Uh, ja, en wij hechten ook aan gezonde overheidsfinanciën. Dus als er straks plannen zullen komen... Uh, dan zullen we daar ook wel willen naar kijken... en dus willen we daar graag over meedenken. Peter, hoe heb jij hier naar gekeken? Nou ja, het is een uh, verrassend goed resultaat voor meneer Blok... die uh, in de aanloop uh, ja, een grote uh, puinhop van leek te maken. Ik bedoel, alles ging mis wat je maar kunt bedenken. Hij onderhandelde met Brinkman. had eigenlijk met uh, Buma moeten onderhandelen, kwam hij later achter. Uh, een week voordat het uh, door de Kamer moest... ja, was gewoon, stond al een grote tijdsdruk dus de afgelopen week. En uh, uiteindelijk is hij ontzettend geholpen door deze drie partijen... die uh, uh, donderdag bij elkaar zijn gaan zitten... en op zaterdag in Rotterdam nog een extra vergadering hebben belegd... En uh, daar met elkaar al een, uh, een raamakkoord hadden gesloten. Doet een beetje denken aan het Koendersakkoord toch? De manier waarop het tot stand is gekomen. Nou ja, dat vertoont veel raakvlakken. Sommige van dezelfde spelers doen weer mee... Um. Maar, maar wat daar volgens mij bij opvalt... is dat je zag dat bij het Koendersakkoord zag je meteen toen dat uitkwam... nou degene die niet meedeed, Samson, uh, die stond daar buiten. En de VVD die zat zich daar heel erg vrolijk over te maken. Vooral op Twitter van Hahaha, hè, Kijk eens, PVA. Dat was, dat was hetzelfde bij GroenLinks eigenlijk. En nu, uh, iedereen lijkt het uh, CDA te ontzien. Ik zie alleen de Henri Kruidhoff, de VVD-voorlichter... die twittert dan een beetje de druiven helemaal erg zuur voor het CDA. En voor de rest lijkt iedereen zich koest te houden, toch? Ja, maar dat komt eigenlijk ook omdat het CDA nog heel veel kansen krijgt... om uh, met andere onderwerpen wel een deal te sluiten. Um, toch lijkt het me ook wel zo hoor voor het CDA, want uh, het is natuurlijk wel een van oudsher een machtspartij en ze leken toch heel essentieel te zijn voor deze uh, uh, overeenkomst. En opeens uh, staan ze buiten spel en maandag zijn ze afgezegd in een soort persbericht van uh, de heer Blok, ik ga nu met de andere partijen onderhandelen. Maar blijft toch de vraag, had Blok als hij het slim gespeeld had, er niet met het CDA meer uit kunnen halen dan dat hij nu met deze partij eruit gehaald heeft? Ja, mogelijk. Dat is de vraag. Misschien weet Van der Staaij daar het antwoord op. Meneer Van der Stij. Nou Kijk, eh, met het CDA is Blok er inderdaad niet uitgekomen. Eh, het CDA gaf ook duidelijk aan dat zij gewoon niet erop uit waren om per se tot een akkoord te komen. Zij hadden hun wensen, en dat waren inderdaad hele stevige wensen... op tafel gelegd, en uh, waren uh, niet echt bereid om, de, om, om, om ver te gaan... om uh, tot een uh, compromis te komen vanuit hun visie gezien. Nou ja, dat is hun keuze uiteindelijk. En uh, de CDA heeft evengoed ook richting andere partijen in de Kamer uh, gezegd... en ook tegen, uh, tegen ons gezegd van... doe je best om te kijken of jullie er wel uit kunnen komen. En toen dacht u, goh, daar ga ik. Nou ja, dan, uh, dan, dan uh, was er zeker... Uh, voor ons ook uh, de uitdaging om te kijken van ja, maar wacht, we zagen in het de debat al gebeuren. En dat was donderdag ook een reden waarom er toen ook contacten met ChristenUnie en D66 zijn gelegd. Van hé, hey, als je nou naar het debat kijkt, dan zie je dat wij op een aantal punten uh, nogmaals verrassend dicht bij elkaar komen. Dat wij ook wel vinden dat, uh, dat, dat die huurverhoging wat afgevlakt moet worden. Dat wij ook wel vinden dat die, die koopsector wat lucht moet krijgen. En dan, dat was inderdaad de aanleiding om te zeggen van nou, we weten niet of ze met CDA gaan, gaan komen het lijkt toch goed dat wij ook eens even onze huiswerkers heel grondig gaan doen. Ja, Beter, ja, logisch gezelschap? Nou ja, je ziet daardoor een nieuw, een nieuw soort politiek ontstaan. Eigenlijk heb je een kabinet, een minderheidskabinet... met reservepartners, eh, die ze af en toe invliegen... op het moment dat dat lijkt uit te komen. Ik stond erg van te kijken, of tenminste erg van te kijken... Geert Wilders die twitterde meteen een ruggengraatloze oppositie. Toen dacht ik, nou, volgens mij was hij toch de oppositieleider. Dat had hij zichzelf toen benoemd. Dus als de oppositie ruggengraatloos is... is dat toch wel een beetje aan hemzelf te danken. Maar ik vraag me wel af, is D66 ChristenUnie en SGP... kan je dat nou nog rekenen tot de oppositie? Oppositie, of is dat gewoon ja, het reservekabinet? Peter? Nou ja, het is in ieder geval een heel verrassende combinatie. Ik bedoel, uh, d 66 dat samenwerkt met ChristenUnie en met SGP. Ik had het niet kunnen dromen. Nee. Het is in ieder geval geen breekhamer-oppositie. Als dat de definitie van oppositie is... en dat is het soms van, we hebben maar één doel... en dit kabinet ten val brengen... en uh, verder overal zo hard mogelijk roepen dat we tegen zijn... en dat het niet goed is of het deugt niet... ja, dat klopt, maar die oppositie horen wij nu niet... maar hebben we ook nooit gehoord. Nee, maar je maar je als je dit... ook als staak van oppositie ziet... probeer met alternatieven te komen... probeer constructief mee te denken hoe het anders kan... we hebben toch allemaal dezelfde problemen... op de woningmarkt waar we tegenaan lopen... en we kunnen toch met een economische malaise... ook nog niet een politieke impasse laten plaatsvinden? Nee, dat... Dat allemaal, klinkt allemaal heel redelijk. Maar de situatie is natuurlijk wel zo... dat vanmiddag wordt er al over wordt. Er, er, alles ligt eigenlijk alweer vast. En waar is dat geregeld? Buiten de Tweede Kamer. In wat vroeger de achterkamertjes werden genoemd. Daar, de, daar lijkt de politiek zich weer af te spelen... in plaats van in de Tweede Kamer. Ja, maar je hebt natuurlijk altijd, dat in, altijd zo gehad... dat in de wandelgangen zaken worden gedaan. Het mooiste is als je kan zeggen... weet je... Alles kan gewoon in het debat gewisseld worden en dan komen we eruit. Maar iedereen die er even nuchter naar kijkt, zegt van... wacht even, dit is zo'n ingewikkeld verhaal... Uh, als je en naar koop, en naar huur, en naar bouw moet gaan kijken... hoe lang moet je wel niet debatteren? Wil je daar met elkaar uh, uitkomen? En dan moet je even wat ruimte gunnen om te zeggen... ga nou eens even met elkaar in conclave en kijk of je met elkaar eruit kan komen. En vervolgens moet dat netjes en transparant... Uh, in het debat ingebracht worden. En dat is nu ook gebeurd. Dat staat keurig in de brief aan de Tweede Kamer. Kijk, hier hebben we van gezien dat daar een uh, meerderheid zich achter wil stellen. En laat daar het debat dan uh, vervolgens uh, stevig verder over gaan. Ja, maar wij weten nooit wat voor afspraken nog meer zijn gemaakt. Wij zullen nooit weten... heeft de SGP gezegd van oké, okay, ik ga hiermee akkoord... maar dan straks op dat andere punt... wil ik toch dit uh, terugzien? Nou ja, daar kan ik wel iets over zeggen, want dat heb ik heel erg rondgevraagd... in Den Haag natuurlijk, wat is er nog meer uitgeruild? Uh, is de koopzondag nu ook geregeld? En de weigerambtenaar... maar daar alle, alle betrokken partijen ontkennen... dat er ook maar over andere onderwerpen gesproken is... en uh, dat het echt alleen maar is gegaan over de woningmarkt. Is dit dan een wijze les voor uh, dit uh, kabinet? Nou, dit is de toekomst voor dit kabinet. En, en de andere ministers, die hebben heel erg goed gekeken... hoe Blok dit uh, heeft aangepakt en uh, zullen, zullen gewaarschuwd zijn. Vandaag moet Jet Busmaker al in de slag over het uh, leenstelsel. Dat is ook een heel moeilijk dossier. De, uh, de volgende is Asscher en uh, Van Rijn. Die moeten ook uh, uh, verbanden zoeken in de, in de Eerste en in de Tweede Kamer... om hun... Uh, ver, uh, hun ja, uh, verhalen door de beide Kamers de Kamers. Kijk, uit dit akkoord kon ook tot stand komen... omdat Blok met zijn rug tegen de muur stond. Dus hij moest wel. Dus denk je dat dat bij die andere ministers net zo gaat worden? Is dit dan de, ja, wat, wat we gaan krijgen voortdurend? Nou ja, uh, bussen maken moet met GroenLinks en D66... dat zijn eigenlijk de enige partijen die hiervoor in aanmerking komen... Moeten ze een deal maken over het leenstelsel. Daar gaat Van der Staaij er niet bij helpen, denk ik. Voordat u überhaupt nog maar over iets anders uh, wordt gepraat... gaan we eerst vrijdag nog even met Krokusreces. Uh, Francisco, jij hebt je daar erg druk over gemaakt. Nou ja, ik vind het wel... We hebben, in totaal gaat de Kamer 15 weken uh, met, uh, met recess. Ik reces. Dat, dat is meer dan het onderwijs. Dat, uh, met vakantie, dat vind ik toch wel erg raar. In een tijd dat je zou zeggen... van ja, uh, je ziet nu ook iedere keer weer gehaast. Hè, want het moet op tijd af zijn, want we gaan weer met vakantie. Dus daarom moet je dit er even snel doorheen jagen. En je kan je afvragen of dat nou wel zo handig is en zo goed middel. Peter? Nou, dat reces, dat uh, dwingt ze tot beslissingen. Dus het heeft ook een positieve <lacht> kant. Met een rug Glacht. tegen de muur. Je ziet overal de positieve nee, dan, kant. Misschien dat, moeten ze dat, gewoon een jaar lang in de mooi. Gaan. zitten voor het kerstreces zitten ze te stemmen tot uh, s'nachts drie, vier uur. En dan komen ze daarna nog even een borreltje drinken in Nieuwspoort. Maar dan zijn er heel veel dingen doorheen gejast. Ja. Dus ik zeg meer recessen, dan zijn er meer beslissingen. Schiet het allemaal weer op in de politiek. Meneer Van der Staaij, u weet toch geen ander hoe dat voelt? Zo'n reces uh, voelt even goed als een drukke vergaderweek. Namelijk, je hebt het van tijd tot tijd allebei hard nodig. <lacht> En um, ik vind die recessen fantastisch om eens even tot rust te komen, tot uh, bezinning te komen. Want uh, ja, neem nou even deze dagen. Hè. Uh, dan heb je dus geen dagen van 9 tot 5. Uh, dat wordt vaak even vergeten als het over de aantal recesweken gaat. Dat je dan gewoon dus echt soms in die, in die drukke kamerweken... echt dag en nacht bezig bent. En dat het dan ook heel goed is om eens even afstand te nemen. En ook om te voorkomen dat je um, altijd hier alleen maar in Den Haag zit. En uh, in recessen doe je meer dan alleen vakantie vieren. En dat is denk ik ook heel goed. Uh, want ik merk zelf dat juist ook werk bezoeken, het land ingaan, mensen spreken, dat dat ook hele belangrijke uh, input is voor je werk hier, voeding is voor je werk hier. En ik moet er niet aan denken dat we hier gaan zeggen, laten we nou nog meer vergaderweken gaan, uh, gaan houden, want die praten we echt wel vol met elkaar, maar dat helpt de besluitvorming uiteindelijk niet. Nog even volhouden, vrijdag is het weer zover. Zo is het. Francisco van Jolen, eindredacteur van de opinie en debatsite jo.nl. Peter K., politiek redacteur van Pauw en Witteman, en u hoorde uiteraard ook Kees van der Staaij van de SGP. Hartelijk dank. Graag gedaan.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 People are strange. De, de zanger van de Zeeuwse popband Bluff, Pascal Jacobsen, deed afgelopen vrijdag in de Volkskrant een opmerkelijke uitspraak. Want in een interview met de krant zei hij dat hij vindt dat de Britse band Coldplay zomaar kutteksten heeft. Echt, muziekverslag muziekverslaggever Botte Jellema, dat zei hij, hè? Ja, en dat is interessant, want van alle Nederlandse popbands... wordt nu juist Bluff voortdurend aangevallen op hun teksten. De lentewind die beide, werd als woeler en je zwaaide. Was het moeilijk om te merken, dat ik de zoen. Jij me toekies, die meer kreeg toen ik wegreeg. Nee, dat vind ik altijd een mooi voorbeeld. Ja. twee Utrechtse jonge mannen, Kasper Janssen en Michiel Liwema... die pluizen teksten van Nederlandse bands uit. Ze zijn beide afgestudeerd theaterschrijvers, dus ze weten waar ze het over hebben. En op YouTube hebben ze een serie filmpjes gemaakt onder de titel De Snijtafel. En daar fileren ze teksten. Teksten van uh, Guus Meeuwens, Marco Borsato, Abel, De Kast, Volumia en ook Bluff. En ik heb Kasper en Michiel gisteren opgezocht. En ik vroeg ze of ze voor ons de teksten van Coldplay kunnen onderzoeken. Zoals ze dat met de teksten van Nederlandse popliedjes doen. Wat zegt Chris Martin nou eigenlijk? Kloks. Klokken. Ja. De lichten gaan uit en ik ben niet te redden. Getijden waar ik tegenin heb geprobeerd te zwemmen... hebben me op mijn knieën gedwongen. Oh, ik smeek, ik smeek en pleit zingend. Kom uit het onbesprokene. Schiet een appel van mijn hoofd. Problemen die niet benoemd kunnen worden. Een tijger wacht om getemd te worden zingend. Jij bent, jij bent. Daar, daar zitten een heleboel interessante beelden in... Dingen, dingen die je meteen voor je ziet. Getijden waar ik tegenin heb geprobeerd te zwemmen. Schiet een appel van mijn hoofdje. Dat eh, doet meteen denken aan Willem Tell. Een tijger wacht om getemd te worden. Dat speelt, spreekt wel tot de verbeelding. Alleen al die beelden bij elkaar geven mij geen eh, eenduidige boodschap. Maar waarom is dan die verwarring die nooit stopt. En die muren en die tikkende klokken. Dat is alsof hij de poëzie er bij de haren bij sleept. dat hij niet vertrouwt in wat hij eigenlijk wil zeggen. Dus alsof hij gewoon wil dat we, naast zijn boodschap... Gewoon ja. een soort poëtische indruk van hem krijgen. Van ja. nou, dit is iemand die dat poëtisch kan brengen. Maar dat zorgt juist voor heel veel ja. verwarring en heel veel vragen. En het is een poging waard om, om de zinnen over te houden die goed zijn. En de rest, ja, ja. de rest is poëtische opsmuk. En dat, is ja. een dat vind ik een interessante conclusie. Omdat je daar raakt ja. aan wat, wat ja. eigenlijk het fundament van bluff is. Dat is ook poëtische opsmuk. Ja. Dus ik zou, ik zou bijna willen zeggen dat wat Chris Martin hier doet in het Engels. is bijna precies hetzelfde wat bluff doet in het Nederlands. Ja, Chris Martin van. Coldplay. Nou ja, zo komen Casper en Michiel dus tot de conclusie dat Pascal Jacobs van Bluff eigenlijk een punt heeft. Dat Coldplay best wel kut teksten heeft. Zij het dat dit niet per se positief uitpakt voor Bluff. Ja, maar Botte, je hebt toch ook nog zoiets als dichterlijke vrijheid. Dus dan denk ik, je mag in een liedje de taalregels wel een beetje soepeler toepassen. omdat je toch iets moois wil zeggen. Daar zijn Casper en Michiel het ook wel mee eens. Maar het moet niet te ver gaan, vinden zij. Dan stort ze mijn hart vol. Is een zin uit Liefst uit Londen van Bluff. Dat is dus een aparte zin. Omdat normaal gesproken als we de woorden storten en hard gebruiken... dan zeggen we uitstorten en niet volstorten. En ik heb het sterke vermoeden dat de schrijver van dit lied... daar onbewust van heeft afgeweken. En niet bewust. Ze zijn achteraf. Als iemand hem dan wijst op dat foutje... dan beroept hij zich natuurlijk op de dichterlijke vrijheid. En dat is denk ik een beetje de manier waarop wij niet willen... dat dichterlijke vrijheid wordt gebruikt. Als achteraf een joker die je achteraf speelt om je uit een benauwde positie te halen terwijl je gewoon niet hebt goed opgelet bij het schrijven. Ja, dat is niet zo heel erg veel goed hè, in hun ogen. Nou ja, ze hakken dus vooral in op pretentieuze liedteksten. En dat we er zelf vaak overheen luisteren... met die, met die popliedjes en met die hitjes... dat maakt hun analyse eigenlijk vooral heel erg grappig. Maar er zijn volgens Casper en Michiel... wel degelijk goed geschreven Nederlandstalige liedjes. Thuis heb ik nog een anzichtkaart waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, je van der Ven. Het gaat om een zintje waarop een kerk. In eerste instantie denk je dat is een weglating van het woordje staat. Maar toen wees me erop dat het zelfs correct Nederlands is om het woordje staat uh, weg te laten. Dus ik vond een anzichtkaart waarop een kerk, dat kun je uh, zeggen. Ja, dus dat is juist uh, in tegenstelling tot waar we het net over hebben, heel secuur. En, uh, dus dat heeft geen poëtische pretentie, dat is poëtisch omdat dat met heel weinig woorden een hele wereld oproept. Ja. En eigenlijk gebeurt er in, in, die, in die liedjes die wij dan bespreken het omgekeerde. Daar worden best wel veel woorden gebruikt. Ja. En, uh, en we worden eigenlijk poëtisch gezien van het kastje naar de muur gestuurd. Ja. En, en, en uh, dat maakt in zekere zin nog niet zoveel uit. Behalve dan dat, dat heel veel mensen... Uh, dat wel poëtisch vinden en, en, en zo'n liedje van Wim Sonneveld niet of hoog, op zijn hoogst oudbollig of ouderwets of truttig of zo. Ja. Nou, dat mag ook, maar daar zit een yeah. spraakverwarring. En die spraakverwarring, dat is interessant ja. om er een prima in te steken. Nou ja, ik weet niet of het een spraakverwarring is per se. Ik denk meer een smaakverwarring, maar... <lacht> <lacht> <lacht> voor de schrijvers van Nederlandse songs, mocht je die ambitie hebben, Debora. Ze hebben nog wel een tip voor je. Je kunt niet zo goed zijn in teksten. Een toch acceptabele liedteksten schrijven, Maar dan moet je het denk ik simpel houden en dicht bij jezelf. En André Hazes bijvoorbeeld. Daar is al veel minder op af te dingen dan op Bluff. is ook geen geweldige schrijver. Maar die is een stuk eerlijker. Een ja, stuk Het, uh, het is een prisma-ruimwoordenboek. Ja, ja, gewoon het prisma-ruimwoordenboek. Ja. elke grote schrijver gebruikt een ja. ruimwoordenboek. Dat, ja. is, dat is heel slim om te ja. doen. Anders ja. krijg je van die rare... Uh, dit, dit, dit verzin ik niet. Dit komt uit de documentaire die ja. over andere dat huizen hebt ja. Ik snap ook niet ja, dat dat, dat zo beschimd ja. wordt. Want ja. dat is een heel slimme keuze. Want ja. hij schrijft in hele korte tijd een, een lied als De Vlieger... met een enorme ja. impact. Er zitten zit ja. personages in. Er zit een filosofische gedachte in. Ja. Er zit een, het vertelt het vertrekt van een anekdote. En uiteindelijk ja. bij, bij iets wat iedereen herkent. En ja. wat, wat ontroert. Ja. En, en, en het is, het is keurig uh, in, in rijmen met hem opgeschreven. Er ja. is niks ja. mis met De Vlieger. En als je dan geen literair talent bent, dan kun je het maar beter simpel houden... en de weg van het rijmwoordenboekje inslaan. Nou, ik ga hem onthouden. Zo, uh, in een discotheek zat ik van de week. Hè? Maar had, uh, dat soort werk dan. Uh. Uh, de filmpjes uh, van de theaterschrijvers Casper Jansen en Michiel Liwma... zijn op YouTube te vinden onder de titel De Snijtafel. Heeft u er nog uh, geen genoeg van. U kunt ook natuurlijk even kijken op onze eigen website, degids.fm. Daar staat hij vast ook. Dankjewel, je Tot volgende week. Tot volgende week. Ja, dan uh, kom ik toch aan bij de kijktips van vanavond. Ja, het is niet zo heel erg moeilijk. Het is Manchester United met Van Persie tegen Real Madrid met Ronaldo, oftewel Champions League. Um, en uh, als u denkt van nou, ik, ik kan er nog lang geen genoeg van krijgen van al dat voetbal. Dan is er nog uh, Shakhtar Donetsk tegen Borussia Dortmund. Ja, wie gaat het halen? Wie zou het zeggen? U kunt kijken vanaf, uh, nou, volgens mij vanaf een uurtje of acht al de voorbeschouwing. En uh, vanaf een uurtje of, nou, volgens mij kwart voor negen live de wedstrijden. En houdt u er niet van, dan kunt u natuurlijk altijd nog even uitwijken naar Nederland 1. De Caro-detective. Vanavond is dat George Gently. Het is een spectaculair slot van het vijfde seizoen. Waarin George Gently zelf van corruptie wordt beschuldigd. En de loyaliteit van zijn jonge partner Bagges wordt getest. Om vijf voor half tien op Nederland 1. En straks op deze zender lunch met Kylène de Plag. Deborah, goeiemiddag. Goedemiddag. Of goeiemorgen. Ja. Goeie, ja, net ja, aan. Hè, net bijna, aan. Ja, bijna, bijna. Stand.nl, uh, dat spreekt voor zich, denk ik. Hè? Dat wordt de woningmarkt. Met de stelling, uh, met dit akkoord komt de woningmarkt er weer bovenop. We hebben een hoogleraar te gast. Hoogleraar vastgoed van de Universiteit in Tilburg. Dirk, Dirk Braunen. En hij gaat zijn mening geven. En verder natuurlijk uh, in het mediaforum gaan we het onder meer hebben... over de varen die het cabaret verkoopt. Hè? Ah. Oftewel naar RTL. Jullie omroepie. Of het nog de cabaretzender is. Twee zelf? Straks antwoord op ja, vraag. Ja, ja, Surf naar gids.fm. En <laughs> tot morgen. Europees voetbal op Radio 1. Morgen om 7 uur in de Europa League. De en daar prachtig zit. Wat een goal. Ajax, Theo, Boekarest. Indraaien de bal bij de tweede paal. Buitenlander gaat hij erin. Ja. Zit erin. 2-1. En ook het en Amro tennis toernooi. NOS langs de lijn. Morgen om 7 uur. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Dit is Radio 1.